Drie uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente tot 1,25 procent. De ECB doet dat om de inflatie te bestrijden. Sommige EU-landen zijn niet blij met het besluit... maar de ECB vindt bestrijding van de geldontwaarding nu belangrijker. Financieel redacteur André Meinema over de gevolgen van het rentebesluit.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 Voor de tweede keer in korte tijd heeft iemand meer dan een miljoen euro gewonnen in het Holland Casino Valkenburg. Een man speelde voor 3,75 euro het jackpotspel op een mega-millionen speelautomaat. Gelukkige speler won een bedrag van 1.105.000 euro belastingvrij. Nog een maand geleden won een vrouw in hetzelfde casino ook iets meer dan een miljoen. Het weer, het is vrij zonnig in het zuiden, maar verder naar het noorden is er veel bewolking. Later breekt ook daar de zon door. Dus 11 tot 19 graden. Ook morgen zonnig met maximaal tussen de 11 en 17 graden. Aan. We verkeersinformatie. Ik begin over de grens op de Belgische E19 vanuit Breda naar Antwerpen. Want daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen de afrit Meer en Sint-Job in het Goorstad 17 kilometer file daardoor. Het goede nieuws is dat de weg weer vrij is. Maar als u die hele lange file wilt ontwijken... en u moet bijvoorbeeld van Rotterdam naar Antwerpen... dan via Roosendaal en Bergen-op-Zoom over de A17 en de A58... Op de A4 in Nederland staat tussen Bad Oeverdorp en het knooppunt de Nieuwe Meer 3 kilometer. En ook op de A4, maar dan richting Den Haag tussen Hoelewagensveen en Zoetewouder-Rijndijk 5. A10 West naar Zaanstad, 4 kilometer voor de Koentunnel. En de andere kant op tussen Osdorp en de Rij 2. Bij Den Haag op de A44, daar staat vanuit Amsterdam tussen Oegsgeest en Wassenaar 2 kilometer.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 Doedeloed. Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gutke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag. Straks gaat Farid Azarkan in onze dagelijkse opinierubruk en appetitjes schillen. Farid, goedemiddag. Kan je mij verstaan? Ja. Hallo. Goedemiddag. Waar wil je het straks over hebben? Ik ga het straks hebben over een column van professor Dr. David Pinto. En het gaat erover dat hij vindt dat Wilders een standbeeld verdient... omdat hij moslims de ogen opent. En ik ben benieuwd of hij dat stuk serieus bedoeld heeft... of dat dat een, ja, een cynisch stukje is. Oké, okay. nou dat gaan we straks aan hem vragen. Maar eerst gaan we naar Italië... Het Italiaanse eilandje Lampedusa is al weken wereldnieuws. Tienduizenden Noord-Afrikaanse migranten... overspoelen het vlekje ter grootte van Terschelling in de Middellandse Zee. Vorige week kwam premier Berlusconi naar Lampedusa... en hij belooft het eiland in een paar dagen migrantvrij te maken. De vraag is of dat gaat lukken, want de bootjes blijven komen. Gisteren nog zonk zo'n scheepje... en naar schatting 250 mensen zijn verdronken. Slaggever Paul Körpershoek was vorige week op Lampedusa. Paul, wat trof je aan daar? Ja, eigenlijk een enorme chaos. Uh, Onderbiedig gezegd, het krioelde van de migranten. Je moet je voorstellen dat uh, op Lampedusa zo'n 6.000 mensen wonen en werken. Daar kwamen uh, in korte tijd 7.000 migranten bij. En die zaten overal, liepen op straat, sliepen op straat, onder zeiltjes... Uh, op kartonnen dozen of gewoon op het beton van de kade, koud. Uh, er waren nauwelijks sanitaire voorzieningen. Er was ook niet genoeg eten en drinken beschikbaar aanvankelijk...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 Basqui de Medzi! Basqui de Medzi! De En hij trekt zich terug. Vorige week kwam premier Berlusconi naar Lampedusa en hij beloofde toen het eiland in een paar dagen migrant vrij te maken. Hoe wilde hij dat gaan doen? Nou, hij heeft een paar grote schepen gestuurd, een oude veerboot, een cruiseschip en een, een militair schip. En uh, hij hoopte daarmee in korte tijd duizenden migranten van Lampedusa naar Italië te kunnen verschepen. En is dat gelukt? Ik krijg de indruk van wel. Uh, vorige week was ik erbij toen de eerste migranten werden ingescheept uh, op zo'n oude veerboot. En. Uh, voor de uitzending vandaag sprak ik met Marianne Kamstra. Zij is al 26 jaar getrouwd met een Lampedusaanse visser. En ik vroeg haar hoe de situatie op het eiland nu is... na de chaos van vorige week. Nou, het eiland is inderdaad migrantvrij. Dat hebben ze dus allemaal wel, eh, wel gedaan. Daar hebben ze al die mensen met, eh, met passagiersboten weggebracht... Naar, eh, naar Italië toe. Maar eh, ja, de, de, de migranten blijven nog wel steeds komen. Deze keer niet vanuit Tunesië, maar vanuit Libië. Nou, op straat zie je eigenlijk alleen maar mensen van Lampedusa, van het eiland. Uh, en militairen, omdat er natuurlijk nog militairen zijn. Dus het ziet er eigenlijk heel erg uh, schoon uit allemaal. En, uh, maar migranten zie je niet meer. Nou, was er gisteren dat drama met uh, dat uh, vluchtelingenbootje dat gezonken is? Uh, tientallen doden en, en meer dan honderd mensen vermist nog. Uh, hoe krijg je dat mee uh, op Lampedusa? Dat is gewoon, uh, ja, gewoon niet onder woorden te brengen. Want je, je ziet die mensen natuurlijk ook hier aankomen. Die worden hier opgevangen, die mensen die dan nog uh, die, die gered zijn. En ook uh, de doden worden hierheen gebracht. Dus het is echt, een, uh, echt verschrikkelijk eigenlijk om, uh, om mee te maken dat soort dingen. Dat, uh, dat is gewoon verschrikkelijk. Nou zie je dus op de straten op Lampedusa uh, geen migranten meer lopen. Dus dat probleem lijkt uh, opgelost. Premier Berlusconi heeft afspraken gemaakt met Tunesië... Uh, uh, zodat daar vandaan ook geen nieuwe migranten meer richting uh, Italië gaan. Is er op het eiland nu vertrouwen dat het zo blijft? We moeten gewoon even afwachten hoe het verder gaat... met, uh, met, uh, met al die, uh, die, die akkoorden die ze in, uh, in Tunesië hebben ge uh, gemaakt. Het is uh, nu al twee dagen dat het stormt, dus dat er niks aankomt. Maar ja, dat komt eigenlijk meer door het weer... als, als uh, zeg maar, door, maar door, door wat anders, zeg maar. Ja, dat was Marian Kamstra, die woont op Lampedusa. Uh, ja, Paul, die Italianen doen dus hun uiterste best... om die migranten zo snel mogelijk naar de vaste wal te brengen. Maar wat gebeurt er dan daarna met ze? Ja, dat is weer een heel ander verhaal. Uh, we hebben gevraagd aan uh, Angelo van Schaik... om de feiten eens op een rij te zetten. In Touringcars arriveren de immigranten... in het door de burgerbescherming opgezette tentenkamp... hier in Manduria, Napulië. De hak van de Italiaanse laars. Een tentenkamp met dezelfde blauwe tenten die we ook in Cule hebben gezien na de aardbeving. Keurig staan ze in het gelid, op de witte kalkstenen aarde. Typisch voor dit gedeelte van Italië. Er is plek voor zo'n 3000 mensen, maar het kamp is half leeg. Want de meeste immigranten, voornamelijk jonge Tunesiërs, klimmen over het lage hek en ontvluchten het kamp. De weinige politie, die kijkt toe. Laat me ontsnappen. Laat me ontsnappen uit Italië. Ik wil naar Frankrijk. Mijn familie zit in Frankrijk. Ik wil hier helemaal niet blijven. Italië is slechts een etappe voor ons. We willen naar Frankrijk of naar andere Europese landen. Niet eten. Niet slapen. Als beesten. Geen sigaretten. Geen douche. Geen douche. Sinds het begin van dit jaar hebben bijna 20.000 Tunesiërs... de Italiaanse kusten bereikt in de hoop op een beter leven. De Italiaanse premier Berlusconi en zijn minister van Binnenlandse Zaken Maroni... vlogen deze week naar Tunis om met de nieuwe machthebbers te praten... over het indammen van de vluchtelingenstroom. Deze noodsituatie kan alleen opgelost worden als Tunesië... de stroom blokkeert door de kusten bewaken, zegt minister Maroni. En als Tunesië de illegalen die hier al zijn gearriveerd weer terugneemt. De illegalen moeten worden teruggestuurd. Dat is het uitgangspunt van deze regering. En dat kan worden gerealiseerd als de Tunesische autoriteiten de ondertekende akkoorden uitvoeren. De Italianen hebben wel concessies moeten doen. De Tunesiërs die nu al in Italië aanwezig zijn, krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning. ...waarmee ze vrij door Europa kunnen reizen. En daar zal vooral buurland Frankrijk niet zo blij mee zijn. Want dat land is het einddoel van de meeste Tunesische immigranten. Bye bye, Tunesië. Bye bye, Liftend en met de trein overbruggen ze de 1200 kilometer... ...vanaf het opvangkamp naar Ventimiglia, aan de Franse grens. Inmiddels bivakeren enkele honderden Tunesiërs... ...in het kleine stadje aan de Italiaanse bloemenriviera. Overal in de park en het station hangen ze rond, wachtend op hun volgende kans de grens over te steken. Elke dag proberen ze via de zee over de spoorlijn of via zogenaamde passeur, Italianen of Fransen die een patiënten willen bijverdienen, de grens te passeren. Kan ik met u mee naar Frankrijk? Vraagt de jonge Tunesiër aan elke voorbijganger. Er waren dagen dat er 20, 30 mensen de grens hierover wilden steken. Hangend aan de brug of, of klauterend over de rotsen hier beneden, zegt deze restauranthouder. De Franse politie is alert en pakt elke jongere met een Noord-Afrikaans uiterlijk op... en levert ze keurig weer af aan de andere kant van de grens. Onder grote belangstelling van de pers... Dat het niet mogelijk is wat er in Ventimiglia in deze dagen. Het is niet mogelijk. Intussen begint in Ventimiglia de spanning tussen de lokale bevolking en de wachtende Tunesiërs op te lopen. Angelo van Schaik volgde de asielzoekers uit Tunesië. Ja, paal de Italianen die zijn dus nog niet van die migranten af... maar eigenlijk geldt dat voor heel Europa, want ze reizen verder. Frankrijk probeert ze tegen te houden. Dat is natuurlijk ook de vraag of dat gaat lukken. Zie jij nog ergens een oplossing? Nou, het is in ieder geval ontzettend ingewikkeld. Als ik een pasklare oplossing had, dan had ik hem al lang ergens afgeleverd... en zat ik hier ook niet meer. Eh, je moet je realiseren dat het eh, voor een groot deel... eigenlijk het overgrote deel om economische vluchtelingen gaat vanuit Tunesië. Het zijn jonge mannen die op zoek zijn naar werk en naar inkomen. Daarmee ook hun arme familie thuis willen ondersteunen. En ze zijn heel erg gemotiveerd om de reis te maken. Het mag niet mislukken. Luister maar eens naar het gesprekje dat ik had met enkele migranten uit Tunesië. Eh, die zijn blij met de vrijheid in hun eigen land. Maar ze zien er geen enkele toekomst voor zichzelf. Ja, c'est bon, c'est bon. Merci, merci, la la révolution. Ik heb het op de televisie gezien. Libération. Vrijheid. Nee, nee, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas, pas, pas, pas, pas, pas vrai. Pourquoi? Travailler. Non non non, no. non, non. non, non, non. Ils n'ont Non, travailler. Le chômage, non. Non, non, non, Et payer, et payer, uh, Work, 200 dinars. non. En Als er werk is wordt het slecht betaald. Voor een paar dinar moeten ze hun werk doen en dat is niet genoeg om van te eten. You because, because you can here. You can here. Hij verwacht dan hier wel werk te krijgen. in Italië, in Europa, Germany, Holland, Amsterdam, Amsterdam, nou. Amsterdam, nou, je hoort het, uh, die migranten zijn ongelooflijk gemotiveerd... en ze zullen zich ook door uh, niets of niemand laten tegenhouden. Uh, grenzen sluiten, uh, repressie... Uh, ik ben bang dat het allemaal niet of nauwelijks zal helpen. Als ze bij de ene plek niet naar binnen kunnen, uh, proberen ze het op een andere plek. Uh, ja, tenzij je de economische omstandigheden in hun eigen land uh, gaat verbeteren. Uh, Italië sloot gisteren een zogenaamd terugkeerakkoord af met de Tunesische regering. En daar zat 250 miljoen euro aan financiële steun bij. Uh, om nou ja, de economische situatie daarvoor uit te helpen. Uh, maar vanmorgen sprak hier in Nederland de Tweede Kamer over de situatie uh, in Italië. En uh, minister Leers zei daar dat hij vindt dat de Italianen zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen. Nou, dat is het probleem hm. ten voeten uit. Dat is toch weinig solidair dan? Want het is toch een probleem van heel Europa, zou je stellen? Ja, je zou zeggen, verdeel ze nou een beetje eerlijk over alle Europese landen. Ook de rijkere Noord-Europese landen zouden hun portie moeten nemen. Maar dat is nauwelijks bespreekbaar. Oké, okay, dankjewel. bezoek. Ray Davies Dandon Street. Wie nee, schilt er vandaag ons appeltje? Dat is Farid Azarkan, hij is voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders. Goedemiddag Farid. Goedemiddag. Je zei net aan het begin van het half uur dat je graag een appeltje wil met professor Dr. David Pinto. Die heeft een stuk geschreven in de Volkskrant deze week. En daar was jij niet gelukkig mee, althans je wilde weten hoe dat stuk precies bedoeld was. Wat is je vraag exact? Nou mijn vraag exact, hij plaatst Geert Wilders in de rijtje van Mozes, Jezus, Marx, Freud en Einstein... En uh, dat is dan onder het mom dat uh, Wilders uh, zou hebben gezegd... Uh, free, speech is, free speech is everything, namelijk vrijheid van meningsuiting... en dat dat dus iemand is die uh, een standbeeld verdient... Uh, zeker omdat hij de moslims de ogen opent. En toen ik dat absurde verhaal van hem las, toen begon ik te twijfelen aan... de staat waarin hij was toen hij dit... Uh... Uh, dit en nuchter ook, uh, of dronken bedoel je? Ja, daar vraag ik me wel af. Want de, de, de absurde voorbeelden en eenzijdigheid waarmee hij uh, uh, uh, dit opschrijft, dat, dat doet mij twijfelen aan, uh, aan, aan hoe hij dit nou precies bedoeld heeft en hoe hij er toch bij komt. Zullen dus ik, ik we, we, we dat mij meteen maar even vragen? David Pinto, goeiemiddag. Goedemiddag. Was u nuchter toen u het schreef? Heel erg. Heel erg. Heel erg. En, en, en was het ironisch, cynisch bedoeld of meent u elke zin van dat stuk? Ieder woord. Die alleen iedere zin, iedere woord, dat meen ik echt. Uh, kijk, als men op die inhoud zou gaan, en niet alleen de kleur en een grapje, dan zou weten dat ik het echt heel erg serieus meen. Oké, okay, maar laten we dat dan doen, want we hebben nog wel even tijd daarvoor. Okay. Uh, Farid, even inhoudelijk. Wat is je bezwaar tegen wat hij zegt? Waar, gaat die, waar vliegt hij uit de bocht? Nou, kijk, het, het algemeen stuk dat, dat gaat erover dat hij zegt: uh, Wilders uh, vrijheid van meningsuiting. En daar moet je. Wilders, die, uh, die onderbouwt dat altijd, die draagt dat altijd uit. En dan kom ik altijd op het punt dat ik denk: als er dus een, een rechter een uitspraak doet. Over uh, Wilders, dan uh, uh, accepteert Wilders dat alleen maar als, die, als dat hem wel gevallig is. Hmm. Uh, hij zegt bijvoorbeeld van nou ja, het benoemen van uh, een, een nieuwe rechter, uh, bij de Hoge Raad, dat moeten we niet doen, want die heeft in het verleden iets vervelends gezegd. Ja. Uh, dus ik zit even te zoeken naar die vrijheid van meningsuiting. Geldt dat nou alleen voor Wilders, of uh, uh, geldt dat ook nog voor anderen? Waar zit hem dat dan in? Ja, dan is het goed naar je luisteren, Fritz. Zeg je van, hij is heel selectief, is de vrijheid van meningsuiting, Wilders. Absoluut. ja. ja. Reactie van David Pintel graag. Prima. Dus goed, je uh, kunt iets hebben tegen die man of hij wel, als het om hem gaat, om, hem, om zichzelf gaat, of hij wel of niet. Ik denk dat hij wel consistent is en hij mag een mening hebben over een rechter waarvan hij vindt dat die rechter niet echt op zijn goede plaats op zo'n hoog college is. Maar daar gaat het niet om. De discussie gaat erom van... wat wil hij nou? Wat wil die Wilders? Wat verkondigt hij? Hij verkondigt maar één ding. Ik leef in mijn land, in Nederland. Ik ben hier, burger van dit land. En ik wil gebruik maken van mijn vrijheid... om kritiek te kunnen hebben, ook op de islam. En het bizarre is... als iemand dat nou zou doen over jodendom... of over christendom... niemand gaat, wordt onthoofd omdat hij kritiek heeft op... Uh, een van onze profeten, Mozes, of een van de andere profeten. Mm -hmm. Maar over de islam, zodra iemand dat maar wat doet, één of andere, uh, iemand die krijgt in zijn hoofd in Amerika om Koran te verbranden, dan wordt hij bedreigd. Dan, in, niet alleen dat, dan worden mensen onthoofd daarvoor. daarvoor. Denk ik, ze, waar leven we toch in wat voor? Ja, nee, in, in godsnaam. Ja, maar... Ja, meneer Pinto, u, u, u heeft het eerst over Nederland... en vervolgens haalt u Amerika erbij. U doet eigenlijk hetzelfde als wat Wilders doet, net zoals met Fitna 2. U vist in de hele wereld vist u allerlei incidenten bij elkaar... en vervolgens zegt u, en dan heb ik het recht hier in Nederland... om daar iets van te vinden. Ik weet niet wat u heeft zitten doen in, uh, in, in mei 2008... toen uh, Fitna werd uitgebracht. Ik was in ieder geval erg uh, bij... En wat ik mij kan herinneren is dat Wilders toen de moslims een compliment heeft gemaakt. Namelijk, de moslims hebben namelijk helemaal niet gereageerd. Die hebben, zijn rustig gebleven. Er is niemand die. Ik werd op een gegeven moment om 12 uur gebeld s'avonds door een aantal omroepen. Die zeiden. Heeft u alsjeblieft nog een moslim die zich eraan geërgerd heeft? Is er alsjeblieft iemand die een lantaarnpaal uitgeschopt heeft? Want we zoeken nog iemand. En vervolgens zegt Wilders: nou ja, complimenten aan de moslims. Dus. Waar haalt u nou vandaan dat je in Nederland geen kritiek kunt hebben op de islam... en dat ook niet via beelden mag laten zien? Hoe komt u daar nu u bij? U zegt, meneer als kan in Nederland mag je wel degelijk kritiek hebben op moslims... en daar wordt op dezelfde manier op gereageerd als kritiek op het jodendom... en kritiek op het christendom. Uh, vlau, dat is echt onzin. Echt onzin. Farid, ben jij mee eens, weet jij ook net als ik... dat Wilders geen stap mag verzetten zonder zes bodyguards. En waarom is dat? Waarom? Ja, maar, om een eenvoudige reden, omdat hij de gore moed heeft om zo kritisch te zijn naar moslims, islam, Mohammed, Allah, Koran, etc. Is dat waar of is dat niet waar? Nou, laten we Amerika zitten. Alleen nee, hier. Nee, nee. Ja, oké. Okay. Uh, Farid, rent je ja, graag. Als, als, als ik kijk naar het aantal mensen wat in naam van Wilders een moskee beklat. en daar leuzen op schrijft, uh, brandstichtingen. Als ik zie dat mensen onder een Arabische alias. Ik uh, de leuzen van Wilders roepen tegen kinderen van politici en ze bedreigt... waar zit dan de waarde, meneer Pinto, van Wilders voor onze samenleving? Wat voegt hij nou toe? Want u wilt hem een standbeeld geven en ik kom daar maar niet op. Maar waarom antwoord je niet? Waarom ga je een vraag stellen in plaats van antwoorden? Ik vraag nog een keer. Is het zo, is het waar dat Wilders dag en nacht bewaakt moet worden... Want anders wordt hij afgeslacht als een geit, net als Theo van Gogh. omdat deze twee mensen iets zeggen over islam. Waar of niet? Ik denk dat die aanname dat hij bedreigd wordt, dat is, dat is helder. Hij wordt al jaren bedreigd, daar ben ik absoluut niet voor. Door wie? Ik, ik, ik weet, dat weet door ik niet. Wie? Dat weet ik niet. Door wie hij bedreigd wordt? Oh, dat, door moslims, dat weet ik denk niet. Je? Nou, dat weet ik niet, dat zegt u. U zegt dat hij door moslims wordt. Ja, een... U zegt dat hij dat door moslims is wordt bedreigd. ding gaat ontkennen. Nee, maar ik ontken helemaal niks. Ik zeg dat, dat meneer Wilders de... bedreigd Farid, Farid, een, wordt een tegelijk, bedreigd tegelijk. door moslims. Farid, Theo van Gogh is door een moslim als een geit geslacht. Waarom? Omdat hij de moet had om kritiek te hebben op islamitische moslims Waar leven wij? Het maar is... maak dat nou wild. Nu, nu, dat... nu is het woord aan Farid. Ja, maar meneer Pinto, het feit dat um, uh, de heer Theo van Gogh door een moslim is vermoord. Maakt dat nou dat Wilders op basis daarvan een standbeeld verdient... omdat hij de vrijheid van meningsuiting... die hij selectief alleen voor zichzelf toepast, verdient? Ja, ik vind van wel. Ik vind dat hij durft, ondanks wat met Theo van Gogh is gebeurd... consistent te blijven daarop wijzen van mensen... wordt wakker. Nederlanders, Europeanen, Westelingen, wordt wakker. Als je durft kritiek te hebben, wat ik op iedereen kan hebben, maar op de islam... dan word je bedreigd. Dan worden mensen onthoofd. Wat wakker, Farid. Voilà, voilà. Ja, gewoon, word nou weerbaar in plaats van de hele verhaal altijd hetzelfde te houden. Word als jij, dat is wat ik vermoed, over heel veel jaren zullen moslims over de hele wereld zeggen van, wij zijn die man dankbaar, die wilde is dankbaar. Hij heeft ons, wij wilden het niet, maar hij heeft ons de ogen geopend, hij heeft ons weerbaar gemaakt. Denk je nou dat ik als Jood, als iemand mijn Bijbel, mijn Torah zou verbranden, dat ik die zal onthouden? Geen haar of een hoofdhaar denken. Moet je maar doen. uit de kant. Moet je maar doen. Ja, maar nou andersom. U heeft het over Amerika waar een dominee... Uh, een, um, want daar heeft u het over, die een koran verbrandt. Heeft u enig idee hoeveel christenen... Fundamentele christenen in Amerika... Abortusartsen aan, najagen, uh, brandstichten... En hoeveel mensen dus in het laam van het christelijk geloof, jammer genoeg, omgekomen zijn de afgelopen jaren. U kijkt alleen naar de moslims, u kijkt naar de incidenten, en op basis daarvan zegt u, dat is het enige geloof, daar, daar gebeuren dingen. Dat is exact wat Wilders ook doet. Ja, maar Wat, jij wat doet, is nu, wat zelfs, is wat mensen, wat mensen nodig hebben, meneer Pinto? meneer Pinto. Wat mensen nodig hebben, meneer Pinto. Op 2011 in, in Nederland, wordt hij bedreigd om vermoord te worden alatheel van Gogh. Omdat hij hij zoveel kreeg. Ja, wacht even, dat heeft hij u net gezegd, meneer, ja, meneer Pinto. Pinto. U haalt zelf. Wat mensen nodig hebben, en dat zien we ook in het Midden-Oosten... men schildert af alsof moslims, ook het Midden-Oosten... eigenlijk maar één ding kennen. Namelijk willen moorden, hun vrouw mishandelen... Uh, en voor de rest ook in Nederland niet willen werken... alleen maar op de pof leven. En tegen dat beeld strijd ik. Okay. Wat mensen nodig hebben, is namelijk onderwijs. En we zien dat, dat wat er in het Midden-Oosten gebeurt... dat is gebeurd omdat jongeren beter opgeleid zijn. Dus als Wilders wil dat dat verandert... dan moet hij... Gaan strijden, dat er beter onderwijs komt en dat we rechtvaardige verdeling krijgen van welvaart. Daar Goed. gaat het om. Farid Arsakan, voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders. En David Pinto, expert op het gebied van migratie, integratie en diversiteit. Beide hartelijk dank voor dit debat. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website. Dit is de dag.nu. Kunt u dingen teruglezen, terugluisteren. Zometeen na het nieuws van half vier uh, via VPRO. Alice de Bruin, wat gaan jullie doen? We gaan het onder meer hebben over cybercrime en cyberspionage. Twee uh, ministeries houden zich er allebei enorm mee bezig. Die maken daar een beetje ruzie over. En wij gaan praten met Dick Berlijn. Hij weet heel veel, want hij is senior advisor bij en Touche. En hij doet, uh, heeft dit eigenlijk in zijn portefeuille. En we gaan hem vragen hoe erg het nou eigenlijk.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 Minister Leers gaat Italië vragen wat precies de achtergronden zijn van het humanitair visum. Italië geeft duizenden Tunesiërs een visum... waarmee ze naar alle landen van het Schengengebied kunnen, waaronder dus ook Nederland. Leers vindt dat een helder onderscheid moet worden gemaakt... tussen echte vluchtelingen en arbeidsmigranten. En een Amerikaanse luchtverkeersleider die wordt ontslagen... omdat hij tijdens een nachtdienst besloot te gaan slapen. De man moest op de luchthaven van Knoxville, in Tennessee is dat, de radar in de gaten houden... Men, uh, daar was een luchtverkeersleider is uh, eerder al in Washington ontslagen... maar die was per ongeluk in slaap gevallen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de Belgische E19 vanuit Breda naar Antwerpen... staat tussen Meer en sint job en het goor nog 6 kilometer... door een ongeluk met een vrachtwagen. Weg is wel weer vrij, maar wilt u die file ontwijken... en uh, bent u onderweg naar Antwerpen... rijd dan om via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. A67 vanuit Eindhoven naar Venlo. Tussen der Heide en zomer 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. reis ook is dicht. En er is vertraging op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Op dat traject rijden er geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Dit komt door een sein- en wisselstoring. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Crystal Blok en Alice de Bruin. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn bij u tot half vijf, het laatste half uur van vier tot half vijf. Ons panel klinkende munt. Veel economische zaken komen daarin aan de orde. Onder andere, u hoorde het net in het nieuws, de verhoging van de rente door het ECB. Ellis, dat heeft natuurlijk gevolgen, ondertijd dat voor jou en mij. Overzien wij nu nog niet zo. Wat betekent dat weer voor onze hypotheekrente bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, maar ook wat betekent het voor bijvoorbeeld een land als Portugal. Dat is weer een van de uh, landen uit de Europese Unie die op omvallen staat... en nu ook voor hulp heeft aangeklopt bij Europa... En wij hebben hier te gast Rabobank-econoom Tim Legiersen... die alles weet van de economie en de monetaire stand van zaken in Portugal. En we gaan het uh, en passant ook nog hebben over cybercrime en cyberspionage. En dat, dat doen dat we met de oud-generaal Dick Berlijn. Ja, voor meer informatie kunt u trouwens naar onze website. Dat is www.vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Vila VBRO. Ja, u hoorde dat net al bij de collega's van de EU, de problemen. Italië zit met 25.000 Tunesische vluchtelingen in de maag. Het land heeft nu besloten om deze economische vluchtelingen... een tijdelijk humanitair visum te geven. Wat dan geldt voor het hele Schengengebied. En hiermee wordt het Italiaanse probleem een urgenter Europees probleem. Europarlementariër Sofie in het veld voor D66. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit een handige truc van Italië om het zo te doen, dat humanitaire visum? Het is in ieder geval een truc. Uh, ik denk dat het niet zo nette truc is, maar de situatie is natuurlijk dat Italië eigenlijk uh, ja, overspoeld wordt met uh, mensen, hè, vluchtelingen, asielzoekers, maar ook arbeidsimmigranten. En dat Europa eigenlijk tegen Italië zegt, zoek het maar uit, hè, maar wat uh, vindt... in de woorden van onze, van onze eigen premier, die zegt pech voor Italië. En Italië ligt het nu in wezen weer terug op ons stoepje. Want wat is er dan niet zo netjes wat zij doen? Is dat niet netjes ten opzichte van die vluchtelingen... of niet netjes ten opzichte van hun collega Europese landen? Nou, allebei, maar vooral tegenover de andere landen. Want zij krijgen mensen van allerlei categorieën te verwerken. Europa laat Italië daarmee in de steek. En Italië zegt nu, nou, dan geven we deze mensen gewoon eigenlijk zonder pardon... Uh, geven we zo'n visum en daarmee kunnen ze naar andere landen reizen en dan zijn wij eigenlijk uh, van het probleem af. Ja, en dat kunnen ze zomaar uh, doen? Ze zeggen, dat gaat zomaar? Dat, dat, dat kun je doen als land? Uh, nou ja, er uh, zijn natuurlijk regels voor, maar ze kunnen dit doen en ze omzeilen daarmee in wezen uh, de, de, de noodzaak om bijvoorbeeld asielzoekers allemaal in eigen land, hè, dus in Italië, uh, op te vangen. En Italië geeft hiermee het signaal aan de andere landen van jongens... Uh, in Europa hebben we afgesproken al meer dan tien jaar geleden... dat we gezamenlijk asiel- en immigratiebeleid gingen voeren. En jullie laten het afweten. Uh, en eerlijk gezegd, uh, je kan over Italië een hoop zeggen... maar heeft Italië daar gelijk in? Ja, en, dus eigenlijk is het hier, best wel goed wat ze doen... en is het helemaal niet zo niet netjes, als u het zo wil nou ja, verwoorden? Die uh, mensen staan toch uh, gewoon met de rug tegen de muur daar in Italië? Ja, ze staan uh, met de rug tegen de muur. Natuurlijk moet Italië ook zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar wat hier blijkt is dat zich hier, hè, er komen uit die, die regionen komen heel veel mensen naar Europa. En Europa heeft geen antwoord. En schuift het af op Italië. Ja. En uh, het, is, het is natuurlijk ook heel zorgelijk dat in heel veel lidstaten, ook in Frankrijk... Hè, want de meeste van die mensen die nu een visum krijgen willen naar Frankrijk om daar te werken. Uh, het zijn Tunesiërs, die spreken Frans. Um, en in Frankrijk is ook zo'n beetje verkiezingscampagne gaande. En ja op die manier wordt asiel en immigratie steeds weer gebruikt... voor uh, ja, nationale politiek, nationale campagnes. Ja, en daarom is het eigenlijk... misschien eigenlijk wel handig juist van Italië... om te zeggen, oké, okay, de solidariteit in Europa wordt altijd met de mond beleden... maar als het erop aankomt, ja. gebeurt er niks. Nou, dwingen we die landen, want wij geven hen ja. het visum aan deze mensen. En per land, per land moet u gezegd worden, ja, oké, okay, uh, we laten ze komen. Ze moeten met de billen bloot. Ja. Ja, nou ja het, het, Italië zet de zaken op scherp. Uh, uh, en wat ik graag zou willen is dat Europa nu eindelijk werk gaat maken van dat gezamenlijk asiel- en immigratiebeleid. Er is al in 1999 besloten dat we dat gaan doen. Er liggen heel veel voorstellen, maar ja, de lidstaten... die, die, die laten het afweten. En zoals ik zei, omdat het voor nationale politieke doeleinden wordt misbruikt. Maar ja, Wat Leers zegt nu Europa, bijvoorbeeld, als ik u even mag onderbreken... er komt hier nu een reactie van uh, Gert Leers... de minister hier in Nederland, uh, op dit nieuws. En die zegt al, ik wil opheldering van Italië. Want volgens Leers krijgt Italië voldoende steun... van de Europese lidstaten, dus ze moeten eigenlijk niet zeuren. Dat is mijn vertaling dan. Nou, kijk, I Italië, uh, Italië krijgt heel veel steun van... Uh, uh, met name de Europese Commissie. Uh, maar het gaat er, je kan niet zeggen van nou uh, we hebben geven Italië een zak geld en dan moeten ze het werk maar doen. Uh, het gaat hier over solidariteit. Uh, wij zouden als D66, en dit is overigens iets wat breed gedragen wordt in het Europees parlement, uh, het zogeheten solidariteitsmechanisme willen activeren. Ik hoop dat Nederlandse verzet daartegen ook opgeeft. Dat wil zeggen dat de vluchtelingenstromen niet alleen maar meer in Italië worden opgevangen, maar in heel Europa... En voorlopig gaat het echt niet om miljoenen mensen. We hebben het tot nu toe over enkele duizenden tot tienduizenden. Nou, als je die over heel Europa opvangt, ja. uh, dan valt dat dus allemaal reuze mee. Nou, werk aan en, de winkel, uh, denk ik, ik, voor het Europarlement. Uh, ik uh, wil u bedanken. Europarlementariër Sofie in het veld van D66. En wij gaan verder met cybercrime. Want dat is de oorlog van de toekomst. Dat is waar wij moderne mensen echt bang voor moeten zijn. De overheid is zich daar ook goed van bewust. En vanochtend meldde de Telegraaf dat twee ministeries... eigenlijk een beetje uh, aan het ruzieën zijn... over wie die eervolle klus mag klaren... om ons land cybercrime-proof te maken voor de toekomst. Dat zijn het uh, ministerie van Defensie. Daar hebben ze geld genoeg blijkbaar... om ook een enorm team op te zetten op die cybercrime. Mij zeggen, en maar we het ministerie van Veiligheid en Justitie, want onder de auspiciën van dat ministerie is men echt bezig met een nationaal Cyber Security centrum op te richten. We hebben aan de telefoon oud-generaal Dick Berlijn, goedemiddag. goedemiddag. U bent inmiddels uh, adviseur bij de Lloyd Touche, waar u zich bezighoudt met veiligheidsvraagstukken, onder andere als het gaat om cybercrime. Uh, eerst van u, uh, als u dat kort en krachtig kunt omschrijven, een definitie van wat cybercrime echt is. Ja, ik trek het wat breder. Ik heb het dan niet alleen maar over crime, maar over ook ontwrichtende uh, zaken die kunnen spelen. Dus we praten over cybersecurity. Het is natuurlijk zo dat onze samenleving tegenwoordig ...erg afhankelijk is geworden van die digitale omgeving. Het internet en alles wat daarmee te maken heeft... ...dat heeft ons geweldig veel mogelijkheden gebracht. We zijn dichter bij elkaar in verband gekomen. We kunnen handel drijven over de hele wereld. Dat is allemaal goed. Maar de kwetsbaarheden die zijn er. Uh, je kunt zich eigenlijk niets voorstellen of het nou over transport... ...of over de medische wereld of ons bankeren systeem gaat... Alles is op een of andere manier met dat internet uh, verbonden. En ja, we zien eigenlijk dagelijks uh, in de berichtgeving hoe kwetsbaar het is. Het is niet zo moeilijk om een transportsysteem lam lamp te leggen of uh, fraude te plegen. En het is heel goed dat de regering initiatieven heeft genomen om daar uh, adequaat op te gaan reageren. Dat wil zeggen dat er wat moet gebeuren aan awareness, dat er wat moet gebeuren aan beveiliging, dat er wat moet gebeuren aan het, het harmoniseren van regelgeving in Europa en, en nog breder. Kortom, een heel groot plan dat moet worden uitgerold. En ja, dat gaat helaas niet zonder financiële middelen. Nee, want het is niet meer zo dat het alleen maar gaat om die... whisky die op een zolderkamertje zit... ...en dan misschien iets bedenkt om ergens te hacken of wat dan ook. Het is veel meer dan dat inmiddels. Vroeger was het een beetje van dat type mensen, zullen we maar zeggen... ...die het deden voor de lol om te laten zien dat ze ergens binnen konden komen. Alleen we zien nu... Dat het uh, ja, ook de georganiseerde misdaad daar heftig gebruik van maakt. En, en daarmee uh, grote sommen geld weet weg te sluizen. We zien dat er uh, terroristische activiteiten uh, gebruik maken van het internet om onzichtende. Uh, samenleving ontwrichtende activiteiten te ontplooien. We zien dat er uh, industriële espionage is dat gebruik maakt van de zwakheden van het internet. Uh -huh. uh, ja, dat moeten we serieus nemen. Dat moeten we niet van in paniek raken, zo is het niet. Maar het is er wel, en daar kun je je ogen niet voor sluiten. De incidenten nemen toe. De consequenties van de incidenten uh, worden ook uh, groter in het effect. Ja, noemt u een uh, voorbeeld dan? Voor, voor welke incidenten nou ja. bedoelt u? We hebben gezien dat, dat in Estland een paar jaar geleden uh, aanvallen zijn geweest vanuit uh, Rusland. Die uh, aanvallen op de media, op het, op het staatssysteem. We hebben gezien dat er op een ander incident. de Franse luchtmacht op een gegeven moment niet meer kon vliegen. We hebben andere incidenten gezien waarbij banken uh, grote sommen geld zijn kwijtgeraakt. We hebben gezien dat in Iran. Het uh, uh, computerprogramma, het Siemens computerprogramma, wat de uh, kernreactors of de kernprogramma uh, regelt... ...de volledig werd gelegd door het beroemde stuksnet, of het beluchte Stuxnet, moet ik zeggen. Dus het is er, en daar moeten we de ogen niet voor sluiten. Nogmaals, nee. we moeten niet voor in paniek raken... Maar het is wel heel goed dat onze regering uh, en, en, en ook overigens de, de, de private sector dat die dat serieus gaan nemen. En, en is het dan niet erg onhandig dat nu alweer twee ministeries een beetje uh, een mot hebben onderling over uh, wie het voortouw moet nemen? Dat nou, is natuurlijk het, het nadeel goed. van een overheid tegenover de georganiseerde misdaad. De overheid <lacht> ja, is altijd zo los. Ik ga ervan uit er dat men daar heel snel uitkomt. Uh, ik vind het heel goed dat het in ieder geval heel serieus genomen wordt... dat inderdaad, zoals u zegt, in, zelfs in een tijd waarbij uh, ja, de handen op de knip moeten... en, en er zwaar bezuinigd moet gaan worden... dat toch in die uh, omstandigheid ook de regering ziet dat, dat je dit niet kunt verontachtzamen... dat je daar uh, je maatregelen op, op moet nemen. En ik ga ervan uit dat uh, Defensie en het uh, ministerie van uh, Veiligheid en Justitie... er heel snel mee gaan uitkomen. Ja, en wat zouden ze dan moeten doen om dit tegen te gaan? Want dit zijn inderdaad ook slimme jongens en meisjes die daarmee bezig zijn. Ja. Ik bedoel, wat, wat moeten we doen? Nou weten, u, in de eerste plaats moeten we ons realiseren dat cyber net zo is als het weer. Dat wil zeggen dat je kunt het in je eigen land wel allemaal leuk voor elkaar hebben. Maar je moet het vooral internationaal ja. erg goed aanpakken. Dus er moet een soort van een, een roadmap komen, een, een, een plan komen wat we internationaal omarmen. Uh, waarvan we zeggen, kijk, ze dus moeten allemaal wat gaan doen aan awareness training, het, het bewust maken van mensen uh, van de van de um, uh, zwakheden, de, de risico's. We moeten gaan zorgen voor de harmonisatie van wetgeving. Want als we weten dat er uh, iemand zit te hacken in een bepaald land, maar in dat land is dat niet verboden, ja, dan, dan, dan kun je nog, dan hebben we nog met die onveilige cyberomgeving te maken. We moeten wat gaan doen aan het, de standaards die uh, de apparatuur. Uh, aan moet voldoen. Het mag hm. niet meer voorkomen dat fabrikanten zomaar apparatuur op de markt kunnen brengen die, die, die je kan kopen die vreselijk onveilig is of ook die gebruikt kunnen gaan worden in zogenaamde botnetstructuren. Dus uh, dan weet je als gebruiker niet eens dat jouw computer gebruikt wordt om, om andere partijen aan te vallen dat dat mag niet meer gebeuren. Nou, dat zijn hm. zaken die opgepakt moeten worden. Dan speelt de overheid een belangrijke rol in. Zeker. Nou, misschien kunt u dezezelfde overheid welk ministerie het dan ook gaat trekken nog van dienst zijn. Dick Berlijn, hartelijk graag, bedankt. Dank u. Dank u. Oké. Okay. Ja, nu eerst uh, heel wat anders. Het is geen cybercrime en ook geen cyberspionage. Maar het is heel wat anders en het duurt slechts één minuut. Pst. Één minuut. We werkten al een jaar samen. Maar ik geloof niet dat we ooit echt een gesprek hebben gevoerd. Nee. Hij was nors en arrogant, onaardig. Hij droeg slome kleren. Nee, ik vond het eigenlijk gewoon een enorme eikel. Tot hij op een dag die rode blouse aan had. Ja, een blouse van, van een beetje zijdeachtig. Heel diep rood. Zachte stof, glanzend. En ik kwam binnen en nou ja, ineens had hij enorme schouders zo recht naar achter... en zijn borst naar voren. Het was gewoon letterlijk alsof er een knopje in me werd omgeschakeld. Echt van het een op het andere moment was alles anders. We zijn nu zeven jaar verder en hij heeft hem nog steeds... Sterker nog, soms als we ruzie hebben gehad, dan doet hij hem nog wel eens aan. En dat vind ik dan zo'n goedkoop goedmakertje. denk ik echt, ah, oh, wat een smeerlap ben je. Je weet het gewoon. Maar toch. Ja, die blouse die werkt nog steeds. Ja, je hoorde één minuut van Tjitske Musche. Voor meer verhalen en meer één minuut podcast... dan kunt u naar onze website vpro.nl slash één minuut.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 Found fresh meat to chew, I would turn away and return to you. You would offer me your unmade bed, to feed me till I'm fed, and read me till I'm red. But when the morning came, you would catch me at the window again, and then eyes wide open sleep. Stayed staring into space with no look upon my face. I was a dream. De eerste band Villagers met Becoming a Jackal. En het hele debuutalbum van deze band is te beluisteren op luisterpaal.nl. Ja, we gaan het hebben over Portugal, de Portugezen. Ze hebben het met man en macht geprobeerd om het allemaal tegen te houden. Alstublieft geen financiële hulp uit het noodfonds van de Europese Unie. Maar gisteravond kwam aan deze droom een eind... en werd er toch gezegd dat ze het eigenlijk wel wilden. En vandaag wordt dan dat officiële bezoek verwacht. Bij ons te gast is de heer Tim Legiersen. Hij is econoom bij de Rabobank, houdt zich daar fulltime bezig... met Zuid-Europese landen, waaronder Portugal natuurlijk. En wij volgen ons af, uh, welkom allereerst... Uh, heeft Portugal nou echt gewacht totdat de kas helemaal leeg was, zo'n beetje? En dat ze er niet meer omheen konden? Hoe ziet u dat? Nee, ze hebben zeker niet gewacht uh, tot, uh, tot het echt niet, bijna niet meer kon. Ze hebben uh, uh, gisteren en de afgelopen week nog wat geld geleend op de internationale financiële markten. Uh -huh. Zodat ze in de komende maanden uh, bestaande schulden... die afgelost moesten worden, ook echt af kunnen lossen. Uh, maar ze hebben nu wel ingezien dat het allemaal veel te duur betaald wordt. De rente is zo hoog, hoog opgelopen, dat kunnen ze niet maar blijven doen. Dat hebben ze ook zelf gezegd. Hè? Op een bepaald moment wordt ons zulke hoge rente gevraagd... dat je je niet meer af moet vragen uh, waarom doen de mensen dat? Nee, ze willen ons eigenlijk gewoon niet meer lenen. Want we zijn te onbetrouwbaar. Ja, er komt op een gegeven moment een, moment, uh, een, een soort kantelpunt bij uh, een hele hoge rente... die je dan ook zelfs omslaat inderdaad, in het uh, überhaupt niet meer willen lenen aan zo'n land. Ja. ja, dus nu moeten ze eigenlijk wel. Ja, ze, ze moeten wel. En dat, dat, dat hadden we ook al voorzien. Hè. De meeste mensen die verwachten dit al. Uh, het is voor de hand liggend dat zo'n land zo lang mogelijk volhoudt uh, het niet nodig te hebben. Want je wil toch zo lang mogelijk proberen je eigen zaakjes op orde te brengen. Maar het is goed dat ze nu erkennen uh, dat die hulp nodig is en dat die ingezet wordt. Ja, Waar bestaat die steun uit straks? Die steun die bestaat uit leningen die ze dus niet meer of tegen veel te hoge rentes op de internationale financiële markten kunnen krijgen. Dus dat krijgen ze nu van de Europese Commissie van de Eurozone Partners via dat hulpfonds EFSF. En dat wordt aangevuld met een stukje van het Internationaal Monetair Fonds. Dus oh, die, die gaat zich er ook weer mee bemoeien, het Ja, die, die, die partijen. En wellicht, zoals in het geval van Ierland... Uh, kan het nog zo zijn dat individuele landen ook uh, uh, bilaterale steun geven. Laten we even kijken hoe, hoe kan het eigenlijk dat Portugal zo in de problemen is gekomen. In Spanje is het de woningbouw onder andere die de boel daar heeft in doen storten en uh, nou Griekenland is redelijk bekend daar was gewoon alles van A tot Z mis en ook nog een potje liegen en uh, in Ierland is het het bankenstelsel. Wat is het nou? Wat is het in Portugal? Wat is daar mis? In Portugal, als je vergelijkingen moet maken, want er zijn altijd genoeg verschillen natuurlijk, lijkt in die zin het meest op Griekenland, omdat de overheid financiën, en dan niet zozeer alleen nu de overheidsfinanciën, maar meer structureel over de afgelopen jaren... Uh, niet op orde waren. Dus uh, structureel jaarlijks meer uitgeven dan er binnenkomt. En langzaam loopt dan je overheidsschuld fors op. En hebben ze, uh, daar, hebben ze dat wel gemeld? Of zijn ze daarin ook te vergelijken met Griekenland? Mondje ja, dicht. Helaas, sinds vorige week zijn ze daarin ook een stukje te vergelijken met Griekenland. In die zin dat uh, in eerste instantie werd gemeld... dat uh, het, de overheidsbegroting voor 2010 uh, beter zou zijn dan ze gepland hadden. Uh, maar toen kwam Eurostad langs, het Europese Bureau voor de Statistiek. En die uh, zagen nog wat uitgavenposten die niet netjes waren gerapporteerd... door het Portugese uh, Bureau voor de Statistiek. En uh, sindsdien is dus de tekortcijfers vanaf 2010... 7, eh, en daarmee ook meteen het schuldcijfer eh, fors eh, naar boven bijgesteld. Dus het is, weten we inmiddels, nog wat erger dan dat we al dachten. Ja, dus nu moeten ze wel. En nou wordt het waarschijnlijk vandaag officieel aangevraagd. Eh, wat betekent dat dan concreet voor zo'n land? Ik bedoel, gaan ze dan een hele moeilijke tijd tegemoet? Kun je het bijvoorbeeld vergelijken met een soort, eh, wat je op gemeenteniveau vaak ziet. Een artikel eh, 19 gemeente ben je dan. En dan sta je onder 12. curatele, of artikel 12. Sorry, dan sta je Ja, klopt. Sta je onder curatelen van de overheid? Moet je dat ook zo zien? Want dat willen gemeentes vaak helemaal niet. Is dus dat in dit? geval ook zo? Ja, en dat is ook precies de reden natuurlijk dat ze het lang hebben tegengehouden. Nu komt het IMF hè, die leent dat geld, maar dat gaat uh, tegen sterke, strenge condities. Dus het IMF en de Europese Commissie komen gezamenlijk dat land binnen. Een deel zal ook echt actief op het ministerie van Financiën achterblijven. En in ieder geval komt er een hele uh, uh, uh, uh, cyclus waarbij er regelmatig op bezoek wordt gekomen door het IMF en de Europese Commissie om te kijken of de gemaakte afspraken mm -hmm. over het terugdringen van het begrotingstekort dus het betekent snijden in de uitgaven en de belastingen omhoog. Zullen ze nu nu ook extra op hun kivive zijn... misschien ook extra op hun donder krijgen... omdat ze zich net als Griekenland gedragen hebben. Zal het IMF en Europa zeggen... van jullie hebben de boel ook nog eens een keertje voorgelogen. Dus we pakken jullie extra hard aan. Nou, speelt het speelt dat het, niet mee. Het, het kan even hard als, als Griekenland, denk ik. Bedoel, de, de schaal van uh, de bijstellingen in de cijfers... zijn niet zo groot als dat we die in Griekenland hebben gezien. Uh, maar het is wel degelijk zo... dat je geacht wordt je aan de afspraken te houden. En uh, die, die controle erop is veel sterker... dan dat die in de Europese context... onder het Stabiliteits- en Groeipact was... Dus je hoort nu de, ding, de zaken te doen. Want als je het niet doet, dan krijg je het volgende stukje... van het benodigd geld niet. We geven niet in één keer die uitgerekende 80 miljard. Je moet het verdienen eigenlijk. Ja, iedere keer ja. moet je je bewijzen om te zorgen... dat die leningen uit Europa en het IMF ook echt komen. Ja, en wat betekent dat voor de Portugees? Want dit is een beetje zo de, de overheid... Hè? die dus al die mannen en vrouwen op bezoek krijgt die het allemaal controleren. Maar de Portugees op straat, wat gaat die ervan merken? Die gaat merken dat de overheid sterker dan uh, tot nu toe... Uh, echt de uitgaven gaat beperken en de belastingen zal verhogen... En tegelijkertijd, want daar is het IMF nogal fan van, de structuur van de economie zal versterken. Dus het betekent flexibilisering van de arbeidsmarkt, veel meer toegang in bepaalde sectoren voor andere bedrijven om zaken te doen. Dat mm -hmm. betekent dus een hoog, grotere concurrentie uh, voor de, het Portugese bedrijfsleven. Wat is het Portugese bedrijfsleven, als ik zo vrij mag zijn? Port en Kurk, kan ik me voorstellen <laughs> zo in één klap. Maar en natuurlijk nee. toerisme, maar goed. En waar bestaat dat uit? Nou, Hoe in... moeten zij hun economie herstructureren als wij geen beeld hebben van deze economie? Dat het ons uit. Wat we in ieder geval weten is dat uh, de exportsector wat zwakker is dan, uh, dan die in andere landen. Uh, dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat ze in zo'n land niks kunnen maken. Wat we weten is dat ze zichzelf uit de markt hebben geprijsd door veelste hoge loonstijgingen te eisen. Dus dat moet een keer stoppen. En op het moment dat je goedkoop genoeg wordt voor andere landen, dan geldt dat we vanzelf een aantal producten daar gaan laten maken. Uh, wat we wel weten is dat het in Portugal nog heel veel oudere sectoren is. Bijvoorbeeld textiel, schoenen, eh, schoenen en andere ja. type sectoren waar uh, de, de concurrentie van opkomende markten erg sterk is. Ja, dus dat, dat wordt dan straks weer goedkoper voor de andere Europese landen... om daar weer zaken mee te doen. Begrijp dat je is in ieder geval een van de doelstellingen die je hebt als land. Zorgen dat je weer concurrerender wordt. En dat, dat gaat hem of in de productiviteitsgroei zitten. gewoon meer maken per persoon. Dat is veel lastiger gezegd dan gedaan. Wat makkelijker is, is de prijzen verlagen. Nou is er behalve economische instabiliteit... ook politieke instabiliteit. Want er zit een demissionair kabinet. Dat kabinet is gevallen vanwege het feit... dat ze allerlei prachtige bezuinigingsmaatregelen... die wel moesten, niet door uh, het parlement kregen. Er komt nu begin juni geloven komende weer verkiezingen. Welk uh, kabinet er ook komt te zitten... ze zullen dus als gekken moeten gaan snijden. Ja. Hoe krijg je die politieke stabiliteit... weer een beetje terug in het land... Nou, het eerste wat natuurlijk nu gebeurt is uh, verkiezingen. Uh, en met een beetje geluk krijg je dan een eerste scenario... waarbij de oppositiepartij of een partij... Uh, een grotere meerderheid krijgt dan dat we nu kennen. De, de, de, de huidige regering was een minderheidskabinet. Dus die, had, die moest constant uh, bijval zoeken in het parlement... voor de, uh, voor de voorgestelde maatregelen. Uh, met een beetje geluk krijgen we daar nu een wat stabielere regering... Uh, die dan, en dat is wel heel duidelijk, zwaar onder druk komt te staan van het IMF. En het zal toch gelden dat je als overheid, als je kunt wijzen naar een externe partij... en kunt wijzen op het feit dat je echt niet anders kan... Mm -hmm. is het politiek gemakkelijker dan dat, je, dan dat het lijkt alsof je die beslissingen allemaal zelf neemt. Je bent slachtoffer, met z'n allen. Dat, zo zou je het kunnen verkopen. En we, ja, wat, sorry, ja, Hoe lang duurt het dan voordat ze er allemaal weer bovenop zijn? Hoe, wat, wat, wat is het tijdspad? Het eerste belangrijke moment wordt halverwege 2013. Want dan houdt het heilige uh, hulpfonds op. En dan krijgen we de, de opvolger daarvan die inmiddels besloten is in Europa. Uh, maar dan moeten we al in ieder geval een stuk verbetering zien in de overheidsfinanciën. Uh, de, de kracht van de economie die, die echt versterkt moet worden... Ja, als je nu de maatregelen inzet uh, om de structuur te verbeteren... dan kun je pas op een termijn van vijf tot tien jaar daar echt resultaat okay. van hebben. En verwachten. daardoor heeft fietst dan nu nog even tot slot het bericht dat de ECB de rente verhoogd heeft. Dat is voor Duitsland, voor Nederland best goed nieuws. Maar voor Portugal natuurlijk nog eens extra desastreus. Ja, dus we krijgen nog een lekkere duw na. Dit benadrukt alleen maar weer hoe grote verschillen in Europa zijn. Uh, jarenlang is de rente te laag geweest uh, voor landen zoals Spanje en Ierland. Portugal had, die heeft niet zo'n last gehad van zo'n economische boom. Dat is juist een van de problemen, ondanks de lage rente. Er gebeurde er niet erg veel. Uh, en wat we weten uit, in Zuid-Europa en Portugal ook... is dat huishoudens daar voor een heel groot deel variabele hypotheken hebben. In tegenstelling tot in Nederland. En dat betekent dus ook dat dit soort renteverhogingen daar harder aankomen... Precies, dan in dan de rest gaat, van Europa. Dan gaat uh, de huur omhoog, he, op de, de, de hypotheek. ja, hypotheeklast. Ja. Ja. Ja. Goed, nou dank u wel. Tim Legiers, he, econoom uh, bij de Rabobank. En daar houdt u zich dus fulltime bezig met uh, onder meer Portugal. Zometeen Tessel. Klinkende munt. Wij gaan gewoon door over geld en alles wat ermee te maken heeft. Want er draait het tot tijd niet om in de wereld. Het is ons <laughs> altijd maar weer geleerd. Precies. Zometeen na het nieuws van 4 uur. En er zal ongetwijfeld ook weer economisch nieuws bij zijn. Tot straks.